4 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. PvdA-leider Samson heeft harde kritiek geleverd op het kabinet... en de partijen van het Vijfpartijenakkoord. In de Tweede Kamer zei hij dat de economische crisis... niet alleen het gevolg is van de internationale problemen. Samson benadrukte dat andere landen het beter doen. Samson over het kabinet. Twee jaar van rancuneus rechtsbeschotingsbeleid... waarin groei, banen en perspectief het af moesten leggen tegen een kale bezuinigingsobsessie. Samson vindt verder dat het vijfpartijenakkoord de recessie verlengt... en de problemen van Nederlanders verergert. De Kamer houdt vandaag het verantwoordingsdebat over de uitgaven van vorig jaar. Maar het debat heeft de trekken van een verkiezingsdebat. Tijdens het debat kwam PVV-leider Wilders een paar keer onder vuur te liggen. Hij voerde felle debatten met onder andere VVD-fractieleider Blok... D66-leider Pechtold, GroenLinks-fractievoorzitter Sap... en SP-voorman Roemer.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 Spoorbeheerder ProRail houdt de sporen tijdens het warme weer extra in de gaten. Net als gisteren voert het bedrijf vandaag meer controles uit op kritische plekken... zoals bochten en wissels. Nou, op het moment dat de temperatuur meerdere dagen boven de 25 graden uh, is... Dan, uh, dan zetten wij extra ploegen in en extra inspecteurs. En die inspecteurs die lopen langs het spoor... en controleren of het spoor niet uit gaat zetten vanwege de warmte. En we kijken ook of de uh, relakkasten, meterkasten niet overhit raken...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 ANEB, verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is veel vertraging... tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 7 kilometer file. Wat komt er een ongeluk op de A27 naar Almere? Er staat een hele lange file tussen knooppunt Everdingen... en knooppunt Rijnsweert 11 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht. We zijn nu bezig met technisch onderzoek na een ongeluk. Verder valt nog op de file op de A15 van Rotterdam naar Gorkem. bij Papendrecht, 5 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht.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 Benieuwd of e iets voor u is? Doe nu de e check op atloncarlies.nl. Stap in. Atlon Carlies. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Zo is dat. Goedemiddag. Ja, opnieuw. Bent u bij Villa VPRO? Hartelijk welkom. Tot half vijf zijn wij er nog met zometeen ons panel Klinkende Munt. Maar eerst gaan wij naar Straatsburg voor ons eigen eurobureau, wat voorgezeten wordt door Fred Stroobans. Fred, um, wij gaan, hoor je mij? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Uh, er is zaterdag een bijeenkomst van de Europese liberalen in Odessa, in Oekraïne. En daaraan voorafgaand maken Guy Verhofstadt, de liberale voorman, en Hans van Balen, onze eigen Nederlandse liberaal Europarlementslid, van de gelegenheid gebruik om op bezoek te gaan bij Julia Timoshenko. Nou ja, van de gelegenheid gebruikmakers hebben daar heel veel moeite voor gedaan. Het, uh, ze gaan een dag eerder, he, want dat, dat, dat congres van de liberalen in uh, Oekraïne. Uh, dat vindt dus zaterdag plaats in Odessa, in de havenstad uh, in het zuiden. Maar dus Kiefer Hofstad en Hans van Balen, die gaan morgen al uh, naar Kharkov. dat is helemaal in het oosten van uh, Oekraïne. En daar gaan ze. Uh, Julia Timoshenko in het ziekenhuis uh, bezoeken. Zeker Ze wie het ziekenhuis. Oud-Patje. Even zeggen wie dat is. oud premier ja, ja, ja. Oekraïne. Zit in het gevangen. En nu even in het ziekenhuis. En ja, precies. Ja. En, en je weet ook dat zij dus beweert dat ze in de gevangenis mishandeld is. Vandaar dat ze naar dat ziekenhuis wou. Nou, dat hebben de autoriteiten haar ook toegelaten. En de twee uh, nou, Europese liberalen, die gaan haar daar morgen bezoeken. Ze mm -hmm. hebben daar veel moeite voor gedaan, maar ze hebben ook de toestemming daarvoor gekregen. Het is natuurlijk ook niet toevallig. Het was een beetje een uh, Julia-Timoshenko-hype uh, deze week in het Europese parlement. Want de grootste fractie, dat zijn de Christen-Democraten... Die hadden de dochter uitgenodigd deze week in Straatsburg van Julia uh, Timoshenko. En op de persconferentie zat er een uh, jonge medewerker van het CDA naast me... en uh, die zei me, nou, nu hebben we weer een uh, evp kind geadopteerd, EVP, dus de Europese Volkspartij. En ja, daar wordt een beetje... Een, een, ja, een beetje sarcastisch ook wel over gedaan... omdat de EVP heeft ook die partij van uh, Timoshenko... Ge, uh, niet alleen geadopteerd... maar uh, ze hebben daar een verband mee gesloten. Dat doen de Europese ChristenDemocraten wel iets meer. Af en toe loopt dat dus slecht af. Hè. Bijvoorbeeld uh, met Viktor Orbán uh, in Hongarije. Ook een voormalige dissident, een vrijheidsstrijder. Die hebben ze ook in de armen gesloten, maar... Nou, na enkele jaren kan hij heel verkeerd uitpakken. Nou, de liberalen kunnen dat niet op zich laten zitten. Die denken wij doen ook wat, wij gaan haar zelf bezoeken. En wordt dat door de hele liberale fractie ook gezien als een goede zet? Ja, over het algemeen natuurlijk wel. Hè? Want de liberalen die hebben toch uh, de mensenrechten hoog in het uh, vaandel staan uh, in Europa. Hoewel, je hoort ook al wat kritische uh, stemmen. Maar het, is natuurlijk, het loopt veel beter in de kijker dan zo'n congres in Odessa natuurlijk. En vandaag heeft het Europese parlement overigens een resolutie uh, goedgekeurd over Oekraïne. Daarin staat uh, dat bijvoorbeeld nou ja, het strafrecht hervormd uh, moet worden. Want de crux van het verhaal is niet zozeer uh, Julia Timoshenko uh, zelf veel Zeggen ook misschien als zij aan de macht was geweest... dan had zij met haar tegenstanders hetzelfde gedaan. Het probleem in Oekraïne is dat het strafrecht... Politiek misbruikt wordt. Mm -hmm. He, dus je, je gaat bijvoorbeeld iemand voor corruptie uh, vervolgen. maar dat is dan je politieke tegenstander. en je gebruikt de corruptie om uh, zeg maar je politieke tegenstander uit te schakelen. En dat moet veranderen. Overigens is dat ook een eis van het Europees Parlement. want anders uh, ziet het er voor uh, Oekraïne niet zo goed uit. als er een associatieverdrag gesloten moet worden. Dus dat, dat, ja, dat moet nog natuurlijk. getekend worden. En dat wilde de Ja, dat moet nog getekend worden. En dan meer, moet je dus beantwoorden toch... aan. Dan Bovendien moet je beantwoorden aan regels graag... van de mensenrechten. <laughs> Bovendien ja. willen ze ook wel graag een goed figuur slaan op het EK voetbal. En zouden het toch erg ja. prettig vinden als er ook Europese hoogwaardigheidsbekleders daar naartoe komen. Nou ja, maar dat, dat denk ik niet. Dat zal niet gebeuren. Hè. De, de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, die heeft al aangekondigd dat hij niet naar wedstrijden gaat in, uh, in Oekraïne. Uh, en. In de resolutie van vandaag wordt niet opgeroepen uh, tot een boycott. Want daarover is geen consensus tussen de, de landen. Luister even naar, uh, naar Gerben-Jan Gebrandi van D66. Die gaat ook naar dat congres in Odessa. Hè, want D66 zit ook in de liberale fractie. Hij legt even uit uh, waarom toch uh, het Europese parlement niet oproept tot een boycott. Nee, dat klopt. Kijk, een, een, een, een eensgezind standpunt krijgen we niet in Europa. Want de Polen organiseren het uh, Europees kampioenschap samen met de Oekraïne. En die willen er natuurlijk niet dat dat uh, toernooi een, een smet krijgt. Dus een eensgezind standpunt krijg je daar nooit over. Ik vind zelf dat het Europees Kampioenschap is een hele mooie gelegenheid... om juist aandacht uh, te schenken aan de democratie... en de slechte uh, staat waarin die verkeert van de Oekraïne. Net zoals het Songfestival in Azerbeidzjan deze week. De gelegenheid om juist aandacht te besteden en uh, de situatie te bekritiseren. Ik vind het ontzettend jammer dat Angela Merkel... Uh, begonnen is met uh, te praten over een boycott. Want nu is de politieke situatie wel zo... dat als je wel gaat als regeringsleider of minister... dan is dat bijna een ondersteuning van de huidige president. Dus Angela Merkel heeft daar in mijn ogen echt politiek gezien... niet een, uh, een, een goede stap gezet. Ja, dat is okay. uh, Gerbe Jan ja, Gerbrandy van D66. En we weten nu waarom er niet wordt opgeroepen tot een uh, boycott. Overigens in die resolutie nog heel even van vandaag van het Europese parlement. Nee, dat is de Fred, heel hard, daar we we geen tijd, Fred. Wel letterlijk in. Voor. Terwijl wel wettelijk in dat ze zich publiekelijk, uh, dat als mensen wel gaan, uh, ze publiekelijk 21. tonen dat ze zich bewust zijn van de politieke situatie in dat okay. land. Misschien met een spandoek of zo. Oké okay, Fred, dankjewel. Dat wordt Fred Stroban, chef bureau van Eurobureau. Tijd nu voor ons economiepanel Klinker de Munt met vandaag... Roel financieel-economisch journalist en boekenschrijver. Hm. En Lex Hoogduin, ja, ik vond dat leuker klinken dan publicist. Dank je wel. Dat lijkt me een rare po politieke secte, klinkt dat meer naar. En Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire eh, economie van de Universiteit van Amsterdam. En tot vorig jaar natuurlijk directeur bij de Nederlandse Bank. We gaan eventjes de barometer of de, of de thermometer in de Nederlandse economie steken. Die was al niet goed, dat weten we zo langzamerhand wel natuurlijk. Maar er zijn nieuwe cijfers en die laten zien... dat het toch nog weer een beetje slechter kan dat je gehoopt en gedacht had. De werkeloosheid is gestegen naar 6,2 En wat ik helemaal toch wel een schrikbarend cijfer vind... maar misschien gaan jullie dat relativeren... de winstgevendheid van het bedrijfsleven is met 20 procent naar beneden gedonderd. Lex Hoogduin, is dat nou niet... Behoorlijk ernstig of niet? Want dat daar gaan we, daar... niet. Of dat behoorlijk ernstig is. Die, wind, die winstgevendheid van het bedrijfsleven met 20% gedaald. Daar moeten toch die banen vandaan komen. Nou, de Nederlandse economie zit in een, uh, in een recessie. En het is uh, altijd zo dat in een recessie winsten relatief hard uh, omlaag gaan. Dus het is, uh, het is slecht nieuws. Maar het is niet helemaal, uh, niet helemaal onverwacht. Uh, gegeven de stroomcijfers die we eigenlijk sinds november. Kan een er beetje op, hebben je gekregen kon wachten. Het, het zat er aan te komen. Cool. Nou ja, het, het toont wel aan dat Nederland het echt behoorlijk slecht aan het doen is. Ook als je het vergelijkt met de rest van Europa. Hè. Nederland laat zich altijd op voorstellen dat dit kabinet. Zeker dat we het zo geweldig goed doen. En dat we eigenlijk een, toch een uitzonderingspositie zijn in al die landen ten zuiden van... Nou, ten zuiden van Brussel zeg maar er een puinhoop van maken. Maar ja. in, zo langzamerhand is het zo dat Nederland in de categorie landen zit... waar het gewoon slechter gaat dan ja. het gemiddelde en de rest van Europa. En, en hoeveel dus zorgen moet je je maken over inderdaad dat werkloosheidscijfer? Net bij nou, de verantwoordingsdag die vandaag bezig is in de Kamer... Veel. zei Diederik Samson, die 3% is misschien een percentage... waar we maar even niet zo druk op moeten. We moeten ons meer om 6% druk maken. Want daarboven is de werkloosheid inmiddels gestegen. Nou ja, de ironie is dat Nederland zich er tijden op heeft laten voorstaan... dat wij zo'n lage werkloosheid hadden ja. juist vergeleken met andere landen... Ja. Zo hoe lang kan je dat nog zeggen? In die zin was het ook zo dat Nederland daar zich gunstig onderscheidde van andere landen. Maar drie kwartalen recessie heeft natuurlijk zijn tol. Plus een aantal bezuinigingen erover. Ja, nou ja, ja, even los ervan, dat je, ik denk dat je die bezuinigingen moet doen. Want die het is, is niet zozeer dat die 3% heilig is. Maar het Nederlandse overheidssituatie, het overheidstekort staat er gewoon hartstikke slecht voor na een aantal jaren. Dus daar moet je sowieso wat aan doen. En dan moet je andere dingen gaan doen om te kijken hoe je die werkloosheid naar beneden kunt krijgen. Ja, De organisatie trouwens die dit berekend heeft, deze cijfers, die winstgevendheid en die Werkloosheidscijfers, die zeggen er ook nog eens bij dat het dieptepunt nog niet bereik, nee. bereikt is. Want de vraag zal niet toenemen, de kosten zullen wel stijgen. Ja, dat, ja. dat zit erin. Plus natuurlijk ontslagen door bezuinigingen die eraan komen. Maar we moeten, we moeten uh, voorkomen dat uh, we nu gaan zeggen... en dat is een beetje wat uh, Samson toch uh, suggereert... Mm -hmm dat we in Nederland de problemen waar we mee geconfronteerd zijn... Uh, en die we moeten oplossen. En dat is aan de ene kant dat we een, overheids, een te groot overheidstekort hebben... te hoge overheidsschuld. Ten tweede dat we een economie hebben die echt aan modernisering uh, toe is. Ja. En ten derde dat we groeiperspectief moeten uh, schetsen. Dat we nu uit het feit dat uh, de groei tegenvalt... of dat we zelfs in een recessie uh, zitten con concluderen... dat we dat dan maar niet moeten doen... en dat we dat maar moeten gaan uh, stimuleren. Want dat zou een verkeerde, een verkeerde conclusie zijn. Want het is een illusie om te denken uh, dat je de situatie waar wij nu in zitten... dat je daaruit komt door je daaruit te stimuleren. En dat is een illusie en dat, uh, dat is een beetje wat er wel denken. in dreigt, ja. dreigt te sluipen. Even de, tot zover even de barometer. Thermometer. Want ik wilde even naar een andere actualiteit van vandaag. Van de afgelopen dagen. Actu oude actualiteit. <laughs> Doorlopende actualiteit. Nee, uh, het is nu afgelopen. De Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse deelname aan het Europese uh, structuurmechanisme. Dat is gewoon het steunfonds voor uh, landen die omdreigen te vallen. Griekenland, uh, Portugal. Voor, voor vele miljarden. In elk Nederland gaat voor drie, een, 35 miljard garant staan en gaat bijna 5 miljard in elk geval in dat fonds uh, stoppen. Um, even niet over de politieke kanten van de zaak, maar praktisch, hoe gaat Griekenland daarmee gered worden? Gewoon maar eens even een ja of nee. Nou ja, dit fonds is eigenlijk opgezet om Italië en Spanje te redden. Griekenland de is vraag, al voorbij. Griekenland, ik, ik heb het gevoel dat men Griekenland heeft afgeschreven dat men Griekenland eigenlijk laat gaan. Dan uh, gaat ook zoveel geld stroomt er uit Griekenland weg. Het is nog maar de vraag of ze die verkiezingen zullen halen, hè, waarin die verkiezingen die dan op 17 juni zouden moeten plaatsvinden, die zouden moeten bewijzen of Griekenland wel of niet in de euro zou blijven. Misschien zijn ze voor die tijd er al uit. Dat zou die heel verbazingwekkend zijn. En dan is dat fonds nodig. Daar moet het er ook heel snel komen. Is het goed dat de Kamer het heeft goedgekeurd... om Spanje en Italië uit de wind eruit, te houden? Is het geluid voor Griekenland? Nou, dat, dat, dat hoeft niet. Wat mijn, uh, ik ben mee eens dat dit uh, fonds uh, er met name is... om een hele uh, sterke buffer te hebben. voor uh, als, uh, als er problemen ook gaan komen, ju juist in de, uh, in de grotere landen. Dan zijn de bestaande buffers uh, te klein voor. Wat mij zo bezorgd maakt, is dat eigenlijk... Uh, dit hele proces, maar blijft lopen zoals we het gezien hebben... sinds uh, mei 2010, er wordt uh, voortdurend uh, te weinig uh, te laat gedaan. En we, zitten nu, en we, we dreigen nu weer met z'n allen in Nederland achterover te leunen. Nu hebben we die ESM-stap gezet, maar we zitten op een zeer kritiek moment... juist inderdaad richting, uh, richting Griekenland. Hm. Uh, en uh, ik denk dat het uh, heel gevaarlijk is om uh, nu maar te accepteren dat de Grieken eruit moeten. Want je weet niet uh, wat je over, je over je afroept. Ik denk dat het zeer, uh, zeer riskant is... en potentieel zeer kostbaar als we dat zomaar laten gebeuren. Ja, maar er is een hele beroemde hoogleraar. Een Duitse hoogleraar, die is in Nederland. En die, uh, meneer Sin heet die. Ja. -Sin. En, uh, ja, Sin. Ja, Sin. En die zegt, uh, het is onvermijdelijk. Uh, uh, Griekenland moet eruit, Portugal moet er ook uit. Ze moeten hun... Oude munt moeten ze introduceren, die moeten ze 40% afwaarderen. Dan hebben ze een beetje rust, dan kunnen ze een beetje op adem komen. En dan scheelt het ons ook een heleboel geld. En dat is één, dat is één, ja, dat wordt, schijnt politiek serieus genomen te worden. En de euro-werkgroep, die is aan het informeren bij de 17 euro-landen... om een update van hun scenario als Griekenland eruit gaat. Ik bedoel, iedereen die is naartoe aan het redeneren. Er zijn twee, er zijn twee, dit zijn twee verschillende dingen. Ik denk eerst uh, de, de, de Eurogroep. Kijk, uh, Europa... Uh, de, de andere landen uh, en Griekenland zijn met elkaar in wat, wat uh, heet een game of chicken. Dat zijn twee auto's die rijden op hoge snelheid op elkaar af. En die dreigen op elkaar uh, te, te, te botsen. Uh, en de vraag is, welke gaat het eerst bewegen? Gaan de Grieken uiteindelijk toch doen wat ze moeten doen? Of geeft Europa Europa toe? En wat uh, Europa nu uh, aan doen is richting de Grieken te zeggen... en wij, wij vinden het niet erg als jullie daar uiteindelijk uitstappen, Niet dat ze dat heel graag willen, want dat willen ze niet, dat zeggen ze, uh, nee, ze ook. Maar dat is allemaal ja, ze om de Grieken onder druk ja. te zetten. En de Grieken uh, die doen het omgekeerde: die rijden in Europa rond die zeggen wij willen daar heel graag in, uh, in blijven, maar dan willen we wel met jullie onderhandelen. En dat is de situatie waar we in zitten, is heel riskant. Meneer Sien is een heel ander uh, verhaal. Uh, meneer Sien die, die, uh, ja, heeft, vind ik, uh, de illusie... dat je als het ware op een tekentafel nu kunt gaan uitrekenen... wat eigenlijk verstandig is hoe je de, de eurozone opnieuw mm -hmm. moet, uh, moet indelen. Of dat dat zo zal gaan op het mm. moment dat Griekenland er uitvalt... of uitstapt of uitgezet Weet wordt. Weet niemand want, eigenlijk wat er gaat gebeuren dan? Dan kun je niet hoe? precies weten wat er, uh, wat er jij... gaat gebeuren. Ja, want ja, op ja, dat moment heb je in mm. feite heb je de euro als één munt... Heb je opgegeven, want dan is het zo dat in beginsel kennelijk landen er weer af kunnen. Dan ben je in wezen ben je overgegaan op een vast wisselkoersmechanisme waarvan we weten dat het instabiel is, dan weet niemand wat er gebeurt. Maar als één scenario ja. te geven... we zien nu de economische groei overal tegenvallen. Dat zal ook bijvoorbeeld in Portugal zo kunnen zijn. Dan kan dat ja. programma van Portugal... kan ja. weer geld komen, dan moet daar geld gestort worden. Dan krijg je dezelfde ja. vraag als nu voor Griekenland. Is men bereid dat te doen? Dan zal er druk komen om Portugal eruit roe, uit te krijgen. En zo rafelt het, raam, het die wil helemaal. Die zin is een euroscepticus. Dat is al jaren. Dat was denk ik al zelfs toen de euro werd ingevoerd. Um, je, wat hij eigenlijk opmerkt... is dat het eurostelsel... Uh, niet houdbaar is. En het is niet houdbaar omdat er zulke verschillendsoortige economieën onder de, het juk van één gemeenschappelijke munt gebracht zijn. en één gemeenschappelijk rentebeleid, één gemeenschappelijke wisselkoers. En ondertussen is er ja, in die het tijd het dat juk? we het hebben. Nou ja, onder. V voor oh. ons is het dat niet, want wij zijn natuurlijk heel mm -hmm. blij De rente is bijna nul, maar de Grieken die zitten met een rente van 25 procent... en kunnen niet meer op de kapitaalmarkt terecht. Spanje zitten met grote problemen en er is in dat stelsel niet iets verzonnen... waardoor het kapitaal van de overschotlanden naar de tekortlanden kan stromen... en waarbij de tekorten van de één kunnen worden uh, aangepakt uh, op, op een hoger politiek niveau. En, dan, en dan, dan, je, dan kom je dus eigenlijk uit bij de conclusie... dat het oude stelsel dat we hadden met... Vaste maar aanpasbare wisselkoersen was eigenlijk zo slecht nog niet. En dan ben je de volgende stap, is dan inderdaad: ja, wat doe je met Griekenland, wat doe je met, met Portugal? Een fataal, fataald misverstand, wat mij, wat mij betreft. Want uh, waarom zijn we naar de euro uh, gegaan, ja. voor een deel om politieke redenen... maar voor een deel omdat juist gebleken was... dat het De... oude stelsel zeer mm -hmm. instabiel was. En we, we, dat is niet alleen een ervaring die we in Europa maar... hebben opgedaan. Dat is een ervaring maar... die je wereldwijd zag. Dat systemen waarbij je vaste wisselkoersen hebt... die aanpasbaar zijn, die zijn inherent, instabiel. Maar als je dus je in... moet of flexibele wisselkoersen hebben... Of je moet echt één munt uh, hebben. En mijn conclusie die... uit wat ja. er nu gebeurd is... als je gewoon terugkijkt... als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de economische groei van Griekenland... sinds de invoering van de euro... dat is vele tientallen procenten uh, geweest. En daar wordt nu ja. een stuk afgehaald als één. En twee, denk maar... ik dat je... Uh, als je zegt, uiteindelijk is dat doel van die ene munt... Uh, dat we hadden, is goed. Waar is het fout gegaan? Afdwingbaarheid van regels. Dan moet je zorgen dat die regels ja. afdwingbaar nee, worden. Dat, en dan moet je niet dat, zeggen, dat we dat gaan dat nu niet meer doen. En dat, nu, ben ik, dat ben ik helemaal met je eens, maar... Um, ik ben even kwijt waar ik op aan haken. Maar je ziet nu dat de landen er niet in slagen om zich te onderwerpen aan de Duitse monetaire traditie en discipline. In het verleden was het zo dat de Duitse munt... en de Nederlandse munt altijd revalueerden re ten opzichte van de hele rest van Europa. Meerdere en mindere maten. Maar wij waren de sterke munten... en zij waren de devaluerende munten. Nou, men heeft gezegd, dat doen we niet meer. We gaan nu allemaal samen een sterke munt mm -hmm. vormen. En je ziet nu, tien jaar later, dat die zuidelijke landen... niet in staat zijn om de discipline op te brengen... om met die sterke munten mee te doen. Dus die revaluaties re van de Duitse ja. en Nederlandse... Ja, dan, kun je, dan kun je twee, die dan kun je twee dingen doen. Die mogelijkheid moet je weer terugbrengen. Nee. Nee, dat, is, dat vind ik dus een uh, fundamenteel verkeerde uh, conclusie. Want dan zet je uh, stappen terug. Dan zet ja. je een breuk ja, in dat het komt, hele integratieproces van Europa. Ja. Dat 60 jaar uh, gold. Dat doe je op een manier die nergens is vastgelegd. Waarmee je dus de hele rechtsorde in Europa onderuit haalt... zonder er iets voor in de plaats te zetten... terwijl de veel meer voor de hand liggende oplossing is... ga het repareren. Maar dat is nu precies wat Lex dat jij ook altijd zegt... daar zijn we al die weken, al die maanden, al die jaren mee bezig... en dat is maar voortmodderen... als die reparatie ooit eens tot iets zou leiden... maar soms is er nou geen ja, tijd Kijk, het, het, het, het, het, het, is, het is voortmodderen... maar je moet, eh, als je er iets positiever naar wil kijken... moet je ook erkennen dat er wel een heleboel... in dat voortmodderen ook wel is eh, gebeurd. De vraag is alleen is het uh, voldoende of kom je op het punt uit... dat je echt moet kiezen de kant van Roel Jans uit, bij wijze van spreken... linksaf uh, terug of rechtsaf uh, naar voren. En tot nu toe is de hoop steeds dat je ergens in dit voortmodderproces kunt stoppen. Uh -huh. Iedere keer zien we dat het terugkomt en dat het riskanter wordt of, je, uh, of dat kan. En ik ben bang dat we nu heel dichtbij een echt nou. kritieke keuze zitten. Maar ja, dat, dat het één minuut voor twaalf is, is al ongeveer, wordt ongeveer een jaar lang gezegd. En nu zet, heb ik het gevoel, we zijn eigenlijk... we hebben de stap gezet, dat in ieder geval... wat Griekenland betreft, maar het heeft opgegeven... en denk van, nou, laat het nou maar gebeuren. Maar dat is niet waar, want we, we zeggen... met, met zoveel woorden, ja. we willen erin blijven. Zowel maar, de Grieken als ja. Europa, we ze willen we zeker nog niet over En zeggen. wij hebben ook het gevoel... terwijl we absoluut niet zo deskundig zijn als jullie twee... maar wij het gevoel, Lex... Uh, wat jij zegt, dat er een kritiek punt aan het komen... is dat er een fatale of een dramatische beslissing... genomen gaat worden, die kan goed uit slecht gaat pakken. We gaan daar volgende keer weer op door. We gaan het nu even dichter bij huis hebben. Woningbouwcorporatie Vestia, die heeft zichzelf van een soort, van een wurgslang ontdaan. Die hadden een schuld van 1,7 miljard, inmiddels gestegen tot 2,1 miljard. En die schuld hebben ze aan banken, waar ze verzekeringen hebben afgesloten, tegen het, het rentedaling, want dan wordt een kapitaal kleiner. Nou, dat is totaal verkeerd uitgepakt. Uh, in ieder geval, uh, die banken hadden natuurlijk al dat vastgoed van Vestia in onderpand. Wat hebben ze nou gedaan? En ik denk dat dat kan een particulier natuurlijk ook doen. Is ook of de hoek. Die hebben dat. Die hele zooi hebben ze in hypotheek gegeven bij de WS Roel. De, nee. de waarborgfonds. Waarborgfonds sociale woningen. Ja, en dat is half over, overheid. En die banken, die staan een beetje suffig voor om zich heen te krijgen. Wat hebben, hebben we nou aan ons fiets hangen? Klopt het? Is vestje ja. of de hoek rold? Nou, ik vind het wel een hele slimme truc die ze hebben uitgehaald. Ik denk dat ze een paar goede advocaten hebben ingehuurd en die dit hebben uitgezocht voor en ze. Eén minuut um, voordat ze met de bank ja, hierover gingen praten, hebben ja. ze dat geflikt. Ja. Ja, ik dus zou dan, me wel wat bezeker voelen als. Ja, bank. ja, natuurlijk. Maar ja, dat <lacht> zijn truc's die banks natuurlijk, banken natuurlijk ook. Banken natuurlijk ook wel eens Het niet is even een beetje een koekje gestaan. van eigen degen. Nou, okay. wat ze in feite hebben gedaan is het onderpand van al die derivaten, van die ingewikkelde renteconstructies, die verzekering voor die rentedaling. Ja, waar ze overigens de mismees in zijn gegaan. Onder andere door de Eurocrisis omdat daardoor in Nederland die rente zo enorm is gedaald. En zij hadden gegokt op een stijging. Uh, nou, die hele portefeuille hebben ze dus ondergebracht bij dat Waarborgfonds... zodat die banken uh, die niet meer als onderpand kunnen claimen... Ja, maar was dus het ook die, niet... die worden nu eigenlijk gedwongen... Dus om een enorme afschrijving op hun vorderingen op uh, Vestia te Ze hebben te dat accepteren. ondergebracht, Je zou, dit, dat klinkt kan bijna alsof als ze stiekem iets gedaan hebben. Maar ja. leks, het is toch ook zo dat het Waarborgfonds was toch ook al voor een deel... heeft daar recht op, is toch ook schuld eigenlijk erbij bij hen? Dat, dat weet ik niet Wie, hoe ik de situatie zie. Ik, ik ken alle details niet. Eén ding is uh, zeker dat Vestia heeft, uh, heeft fouten gemaakt... waardoor er grote uh, verliezen zijn, waardoor Vestia failliet is of failliet, failliet uh, dreigt te gaan. En waar het nu om gaat, is wie gaat de rekening? Dit is een strijd over wie de rekening uh, uh, gaat, gaat dragen. En ja. in welke mate? De banken? Maar, maar de banken de die zich nu, as we speak, op een tegenactie. Maar wat ja. voor tegenactie staat hun over. Nou ja, dit uh, is, dit is een, een van open. de grootste uh, speculatieve schandalen... toch in de financiële geschiedenis. Hè? We mm -hmm. hebben net uh, JP Morgan gehad. Maar Vestia mag je rustig in hetzelfde categorieën ja. mee rekenen. Ja, kijk, en en, de... um, ja die banken die, die voelen zich natuurlijk gewoon... Plat gezegd verneukt. Die dachten ja. dat ze een onderpand hadden waar ze hun, uh, hun vorderingen mee konden rechtbreien. Zeg maar maar konden. zeg je ook en... dat ze hier niks tegen kunnen doen? Nou ja, die hebben ook slimme juristen in dienst. Het is, het is een zaak die je heel vaak bij, uh, bij, bij faillissementen of dreigende ja. faillissementen uh, hm? ziet. He, wat de banken zeggen is dat nu de, de overheid uh, één minuut voor twaalf... eens ja. een deel van het, uh, van het uh, kapitaal van, van Vestia naar zich toe te dekken, ja. Waardoor de banken, als uiteindelijk de rekening vertaald moeten worden... Ja. achteraan komen te staan. Ja, maar nu even aandacht voor de mensen die het zou kunnen treffen. Al die huurders van Vestia, dat zijn er heel erg veel. Is het voor hun... Nou, uh, zekerheid, woonzekerheid, goed dat dit gebeurt of juist niet? Wie kan er wat aan zijn? Nou, dat, dat, op, ja, of het goed is, dat weet ik niet. Voor de huurders zal het niet zo heel veel uitmaken. Het maakt wel uit voor de activiteiten die Vestia had... om nieuwe, nieuwe projecten te ontwikkelen en zo. Die zijn allemaal stilgelegd omdat ze recent meer hebben... en moeten ja. aflossen en Was zo. Maar ze dus, ze ze zeker niks meer Met doen. Vestia gaat het de komende jaren natuurlijk heel ik slecht. Maar dat is een beetje onafhankelijk van wie nou uiteindelijk de, de rekening... Uh, maar is het, wat, wat jij nu net zei, uh, net zei Lex, ten wat jij net beschreef, dat is toch... Illegaal, dat mensen uh, vlak voor een faillissement of uit een faillie, failliete boedel... gauw nog dingetjes Paula, wegpikken. Paulini, dat, dat noem ik Paulianus. Paulianus. Ja, Paulianus. Ja, Paulianus. die Pauliana. De, de uh, is uh, zo is dit, is het? Dit, nou, nee, nou, maar dat is wat, wat de banken uh, ja. zullen, zullen zeggen. Dit, ja. is, dit is Pauliana, en terwijl de overheid uh, dat zal, uh, zal ontkennen. En ik ben onvoldoende bekend met de details... Om maar te dat is waar de, het juridische gevecht over. Ja, het is een hele slimme zet van vestia geweest om die banken toch behoorlijk de, ja, het mes op de keel te zetten. Ja. Die moeten nu grote verliezen gaan nemen. De banken beraden zich banken. vandaag. Zitten ja. bij, bij elkaar ja, maar als, de, als, de banken, als de banken van de rechter gelijk zouden krijgen dat dit niet mag, dan liggen de ballen weer. Uh, liggen de ballen wel anders? Maar dat heeft toch ernstige gevolgen als je echt beschuldigd en en en en dat dat uh, erkend wordt dat jij bedriegelijke bankbreuk gepleegd hebt, want dat is wat jij zegt. Ja. Dan, nou, ik weet niet of Pauli ja, overlaat met op het bankbreuk. En ik ben al helemaal geen uh, jurist, maar dit is... Uh, er zit in elk om... altijd een luchtje aan. Als, dit, als deze term valt. Dat is een ding wat zeker is. Of je het nou bankbreuk moet noemen of niet, maar... Ja, de, de, de ene partij zegt dat, energie, dat de, zegt, zegt de ander iets doet wat niet mag. Dat ja. is waar. Oké, okay, heel hartelijk bedankt. Lex Hoogduin en Roe Jansen. Dit was Villa WPRO voor vandaag. En maandag zijn we er weer vanaf half vier. En zometeen na de hoofdpunten van het nieuws... het Radio 1-journaal Lucella Carasso. Goedemiddag. Hai. Veel politiek. VVD en PVV botsen in de Kamer over het eh, vijf-partijenakkoord. We hebben minister De Jager, demissionair minister De Jager... over het noodfonds en het optreden van Wilders daarin. En er wordt weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd... In, aan de strijd tussen Dibi en Jolande Sap. Een pittig dubbel interview in NRC Handelsblad vanavond. Wij vragen ze weer eens om een reactie op die strijd tussen hen twee. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Het de debat in de Tweede Kamer over de uitgaven van vorig jaar... heeft alle trekken van een verkiezingsdebat. PvdA-leider Samson heeft felle kritiek op het kabinet... en op de partijen van het bezuinigingsakkoord. pvv leider Wilders kwam een paar keer onder vuur te liggen. Zo weet vvd leider Blok Wilders dat hij geen vuile handen wil maken... en de kiezer zo in de kou laat staan. In het noorden van Duitsland heeft de politie op tientallen plaatsen invallen gedaan in een onderzoek naar de Hells Angels. De leden van de motorclub worden verdacht van mensenhandel, wapenhandel, corruptie en mishandeling. Duizend agenten waren betrokken bij de actie. En volgens het Duitse persbureau DPA zijn er enkele mensen opgepakt. In Turkije is het Koerdische parlementsteed Leyla Zana veroordeeld... tot tien jaar cel wegens propaganda voor een terreurorganisatie. Zana kreeg de straf voor toespraken die ze vier jaar geleden hield. Volgens de rechter was ze daarin lovend over de PKK... die in Turkije, Amerika en Europa te boek staat als een terroristische organisatie. In New York is een verdachte aangehouden in de zaak van het verdwenen jongetje Ethan Peets. Die zaak was ruim 30 jaar geleden een van de meest spraakmakende misdaadzaken in Amerika. Wie de verdachte is wordt later vandaag bekend...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 In hand van God vertellen jonge voetballers over hun geloof en het leven buiten de lijnen. Vanavond Jeffrey Bruma, verdediger van HSV. Zijn geloof in God heeft hem overeind gehouden in deze rare wereld. Hand van God vanavond om half tien bij RKK op Nederland 3. Benut u of uw organisatie alle online kansen.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, uw belasting-euro's in het nieuws. Het debat over het Europese noodfonds is na drie dagen achter de rug. Nederland doet mee, ondanks het verzet van PVV-leider Geert Wilders. Inmiddels kijkt de Tweede Kamer vanmiddag kritisch naar besteed overheidsgeld in 2011. De Nederlandse gemeenten willen graag compensatie... voor onnodig gemaakte kosten na de val van het kabinet. De werkloosheid loopt verderop in Nederland. Maar wie wil werken moet eens kijken op de vacaturesite site van de NS. Zo'n 3000 banen op en rond het Nederlandse spoor. We spreken met het hoofd personeelszaken. 500 Nederlandse beleggers dachten mee te liften... met de goldrush van Facebook. Maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Ze kochten hun aandelen voor meer geld, veel meer geld... dan de bedoeling was. Waar ligt de fout? Hoe hoort het dit Radio 1? We zijn er tot half zeven vanavond. Een verkiezingsdebat. Dat is eigenlijk wat er op dit moment aan de gang is in de Tweede Kamer. Officieel gaat het over de uitgaven van het kabinet over het afgelopen jaar. Maar de fractievoorzitters bestoken vooral elkaar. En Wilma Borgman in Den Haag. Wie bestookt dan wie? Nou ja, het grappige is Tim dat de situatie nu in de Tweede Kamer anders is dan in andere jaren. Hè? Want dat rapport van de Algemene Rekenkamer waar het officieel over gaat. Over wat er het afgelopen jaar is uitgegeven. Dat komt elk jaar. Er is ook elk jaar zo'n debat. Uh, maar normaal gesproken is er een kabinet. En dat wordt dan door de oppositie ondervraagd over de resultaten, maar deze keer zit er een demissionair kabinet... met een gedoogpartner partner die dat kabinet heeft laten vallen. Dat niet alleen, er zit ook een oppositie... die voor een deel nieuw beleid heeft gemaakt. Hè, namelijk die vijf partijen die samen dat akkoord over de begroting... voor volgend jaar hebben opgesteld. CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Dus er zitten vandaag meer dan anders partijen in de Kamer... die verantwoordelijk zijn voor besluiten. En daarmee kreeg dit debat nog meer het karakter van een verkiezingsdebat. Bijvoorbeeld toen het ging tussen de twee liberale partijen... D66 en VVD. Uh, Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD, die had het niet gemakkelijk... toen Alexander Pechtold van D66 aan hem vroeg... wat de VVD eigenlijk waar heeft gemaakt van al de beloften... waarmee dit kabinet is begonnen. Belastingverlaging bijvoorbeeld zou er komen. Nou, Pechtold wist het antwoord eigenlijk al. Het antwoord op de vraag is dat sinds 2000 de lastendruk... in dit jaar, waar we nu vandaag verantwoording over afleggen... het hoogst was. Het hoogst. Het eerste liberale kabinet na ongeveer 100 jaar... is in staat geweest om van dit millennium al gelijk de topscorer te worden. En dat, voorzitter, met een kleinere overheid. Graag een reactie. Nou, voorzitter, ook het komend jaar zal naar alle waarschijnlijkheid... geen sprake zijn van lastenverlichting. Omdat als je moet kiezen tussen verdere financiële chaos... die alleen maar leidt tot hoge rentelasten of op korte termijn die lasten verhogen en die dan teruggeven... dan is die keuze helder. Ja, die keuze is helder, zei Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD. We kunnen dat wel hebben gezegd in de campagne. Maar ja, in deze financiële moeilijke tijden... ging het gewoon niet om die belastingen ook echt te verlagen. En wat betekende dit uh, allemaal voor partijen... die juist niet die verantwoordelijkheid uh, willen nemen? Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Ja, Diederik Samson, de fractievoorzitter en de leider van de PvdA... die wil natuurlijk graag gezien worden als de uitdager van de zittende premier... de kandidaat premier tegenover Rutte... Uh, die Rutte die er volgens de PvdA een puinhoop van heeft gemaakt. Niet alleen in die anderhalf jaar van de gedoogconstructie met de PVV... maar ook nog eens uh, in het akkoord met de ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA en VVD. Uh, de werkloosheid is gestegen, de economie krimpt... en het consumentenvertrouwen is nog nooit zo laag geweest. Diederik Samson. Ik moet op mijn spijt constateren dat zo doof als de premier was... voor de waarschuwingen over de instabiliteit van zijn gedoogconstructie, zo blind is hij voor het falen van zijn economisch recept. En dus draait hij lachend nog een rondje mee in de visieuze cirkel. En ditmaal draaien CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks met hem mee. Onnodig, onrechtvaardig, onverstandig. Dank u wel. Ja, voorzitter, dat debat gaan we volgende week doorzetten. En dan zal het duidelijker worden waar de heer Samson het dan allemaal precies niet mee eens is. Maar wat ik nu moet constateren, is dat het heel vaak zo is dat de beste stuurlei aan wal staan. En dat de heer Samson druk aan het solliciteren is om hun kapitein te worden. Ja, dat was Jolande Sap, de leider van GroenLinks. Zij heeft wel meegedaan. Zij hebben wel de verantwoordelijkheid gedragen, de PvdA niet. En dat is ook weer een voorbeeld van iets wat we in de aanloop naar de verkiezingen van 12 september nog heel veel zullen horen, denk ik. En wil maar van één partij weten we in ieder geval al waar die die campagne dan over moet gaan. Geert Wilders die heeft deze week al duidelijk gemaakt... dat als het aan hem ligt het thema moet worden... Europa. Nou, dat mag je wel zeggen, dat gold voor dit debat zeker, maar ook uh, voor de discussie eerder deze week en ook eerder vandaag over dat Europese steunfonds, het ESM. Uh, Wilders heeft daar vandaag weer veel aandacht voor gevraagd, wil graag dat het daarover moet gaan, uh, maar de electorale concurrentie van de PVV, namelijk SP-leider Emile Roemer, die wilde toch ook nog wel even fijntjes terugkijken naar dat gedoogkabinet. Want wat heeft de PVV daar eigenlijk binnengehaald? De maatregelen die u afgesproken heeft met die 18 miljard en de keuzes die u daarin gemaakt heeft, de heer ze PVV, hebben geleid tot een economische krimp. Hebben geleid tot hard, harde maatregelen die mensen in de portemonnee hebben geraakt. Ook op de onderwerpen waar de PVV van tevoren heeft gezegd zich daar hard voor te gaan maken. Maar als u zegt, we hebben er geen spijt van, dan weten de mensen in ieder geval wat ze na de verkiezingen opnieuw kunnen verwachten. Nee voorzitter, want wij zullen ook in ons verkiezingsprogramma een aantal van die maatregelen die onderdeel waren van het compromis, zullen wij ook terugdraaien en zullen we keurig financieel dekken. Maar één ding staat vast... Wij hebben anderhalf jaar lang onze verantwoordelijkheid genomen. En wij hebben op een gegeven moment gezegd tot hier en niet verder. Wij gaan niet de mensen, meneer Roemer, uitkleden om de Grieken te betalen. Dat zullen wij niet doen, dat gaan wij niet doen. En daarom gaat niet u, maar gaan wij de verkiezingen winnen. Ja, dat was Wilders tegenover Roemer. En zo is dit uh, verantwoordingsdebat een voorproefje geworden... van wat wij veel zullen horen in de aanloop naar 12 september. Uh, de Tweede Kamer is halverwege in het aantal uh, sprekers, zie ik. In Roemer staat op het sprekersdoelte. Later vanavond komt ook uh, premier Rutte nog aan het woord. Wilma Worgman, dank wel. Dan de missionair minister De Jager, die kan opgelucht ademhalen ondertussen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt hem namelijk met het Europees Noodfonds. Nederland stort daar bijna 5 miljard euro in en staat ook nog eens voor bijna 40 miljard euro garant. Geert Wilders heeft alles uit de kast gehaald om dit tegen te houden. Wat vindt De Jager daarvan? Nou, dat, dat hou ik me even voor me. Nou, het, het, het ophouden via iedere keer hoofdelijke stemmingen... dat is iets wat volgens mij überhaupt nieuw is in deze Tweede Kamer. Uh, in de hele geschiedenis van de Kamer op deze manier. En nogmaals, dat is aan de Kamer zelf om daar een oordeel over te vellen. Is de verkiezing verkiezingsstunt? Nou, ook dat zult u aan de betrokkenen zelf moeten vragen. Ik acht het niet uitgesloten dat er enig verband is te leggen... met de nadere komst van de verkiezingen. Maar hij zegt van u gooit het geld in een bodemloze put. Ja en dat is echt met alle respect toch echt onzin. Dat is ook in dit debat heel duidelijk naar voren gekomen. Er is niet voor niks een zeer brede steun van meer dan 100 zetels in dit parlement... voor um, het wetsvoorstel, voor het verdrag. Het gaat juist om ons eigen geld te beschermen. Het gaat om onze eigen euro. Het gaat om onze eigen pensioenen, onze eigen banen. Dat kun je niet even simpel met een paar opmerkingen opzij schuiven. En dan zeggen nou we doen wel niet meer mee in Europa... Nederland maakt onderdeel uit van Europa... en maakt onderdeel uit van de euro en de euromunt. Dat kun je niet in één keer zomaar opzeggen... zonder zeer en zeer grote consequenties voor ons allemaal. En ik zou graag de komende maanden dat willen uitleggen... en ook die nuance in dat debat willen leggen. Ja, hij zegt, u verkwanselt onze belangen. Ja, en dat is dus absoluut permanent niet waar. Uiteraard, het is niet voor niks... dat er een zeer ruime meerderheid in deze Tweede Kamer... een zeer ruime meerderheid in deze Tweede Kamer voorstander is van uh, deze voorstellen. Het gaat juist om ons belang. Het gaat ons om, om ons belang in Europa, onze eigen euromunt. En we doen het juist daarom. Al dus uh, demissionair minister De Jager, Peter Blok, sprak met hem. Actievoerders hebben vandaag via een kort geding geprobeerd opnieuw het recht te krijgen om te protesteren in Ter Apel. Daar werd gistermiddag een tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers door de politie afgebroken. Door een noodverordening mogen zij op die plek niet meer demonstreren. Dat proberen ze nu via de rechtbank in Groningen terug te draaien. Verslaggever Rienkamer. Kamer. Het was eigenlijk een soort wel eens niet de spelletje vandaag in de rechtbank in Groningen. Aan de ene kant de gemeente Vlakvelden die volhoudt dat de situatie onhoudbaar was in het tentenkamp voor het AZC in Ter Apel. En aan de andere kant de actievoerders die volhouden dat de ontruiming onnodig was. Volgens hun advocaat, Marcel schukking kool is er een hele andere reden geweest voor de ontruiming. Nou, ik denk dat er een hele grote politieke druk op de burgemeester lag vanuit de landelijke politiek. Ik begreep dat zij eerder er positief tegenover stond. En ja, wezenlijk gezien was er geen concrete aanleiding om dat. Uh, ineens uh, van positie te veranderen. Maar de advocaat van de gemeente, die trouwens geen toelichting wilde geven... wees op een rapport van de brandweer. Waarin de conclusie werd getrokken dat er sinds afgelopen weekeinde sprake was van een acuut brandgevaar in het tentenkamp. Er werden vuurtjes gestookt terwijl er nauwelijks ruimte was om te lopen... tussen de vele nylon tentjes. En de brandblussers waren volgens het rapport van de brandweer ongeschikt... om een eventuele brand te kunnen blussen. De advocaat van de actievoerders vindt het maar een slecht rapport. Het is inderdaad een ononderbouwd uh, rapport van de brandweer. En ik verwacht van een burgemeester dat hij ook naar de deskundige rapporten... dat hij daar kritisch naar kijkt. Van, oh, uh, kan je die conclusies die daarin getrokken worden... kan je die daar wel... Uh, uh, er zijn niet dan voldoende onderbouwd. Nou, dat heb ik hierin niet gezien. Hij ontkent trouwens niet dat er op het grasveldje voor het AZC in Ter Apel... veel tentjes vlak bij elkaar stonden. Maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Gaat u eens naar, de, naar Pinkpop komend weekend... Uh, en dan treft u uh, waarschijnlijk echt een, uh, in dat opzicht, veel ernstiger... En waarschijnlijk dan dus in de ogen van deze burgemeester... veel brandgevaarlijker uh, situatie aan dan dat hier uh, van sprake is. Maar deze discussie zal misschien voor een andere rechter moeten worden voortgezet. Want volgens de advocaat van de gemeente is de bestuursrechter... waar het kort geding vandaag diende... niet de goede rechter om te oordelen over de vraag of de noodverordening... die de burgemeester instelde om zo ontruiming mogelijk te maken... of die noodverordening rechtmatig is ingezet of niet. Daarvoor moet je bij de civiele rechter zijn. En daar houdt de advocaat van de actievoerders ook rekening mee. Zodra we weten wat de uitkomst van deze procedure is... gaat daar onverwijld daar gaan we al voorbereidingen voor treffen... Uh, gaat er een civiele procedure om ook die noodverordening uh, van tafel te krijgen. Want daarbij kan het wel, bij de civiele procedure, niet hier bij het bestuursrecht. U houdt er dus al rekening mee dat de bestuursrechter vanmiddag gaat zeggen... Joh, ja, jammer, maar dat kan niet via het bestuursrecht, dat moet u op een andere manier doen? Uh, dat uh, de, deze rechter inderdaad wat betreft die noodverordening... Uh, laat gaan zeggen, daar kan ik me niet over uitlaten. Daar hou ik inderdaad wel rekening mee. Want zolang die noodverordening nog van kracht is... kunnen de actievoerders niet terug naar Ter Apel... om daar opnieuw te demonstreren. En dat is hun uiteindelijke doel. Rien Kamer, en we verwachten de uitspraak van de Groningse rechter... hopelijk nog voor het eind van deze uitzending. En zodra die bekend is, dan hoort u dat hier. Straks bellen wij met Nederlands hoop van dit moment. In ieder geval voor de mensen die van het Eurovisie Songfestival houden. Joan Franca, zij moet Nederland weer eens in de finale van het festival krijgen. Nederlandse wanhoop op de wegen bij de AWB Wijnand Zwaan, zeg maar. Vooral bij Utrecht is het uh, nu druk. Op de A12 richting Arnhem staat de langste file... tussen Woerden en Driebergen, 15 kilometer. Dat had te maken met het ongeluk op de A27 naar Almere... bij knopend Rijnsweerd. De weg is daar alweer een poosje vrij, de file lost op. En de file op de A50 is lang, van Arnhem naar Os... voor knopend Ewijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lucella Carasso en Tim Overdik. Bijna een half miljoen Nederlanders zijn op dit moment op zoek naar een baan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De werkloosheid is sinds 2005 niet zo hoog geweest als nu. Een lichtpuntje wellicht voor werkzoekenden is dat bij de spoorwegen, bij de NS, ze 3000 mensen zoeken. Zoveel vacatures hebben ze daar. Harry van der Kraats is directeur personeel en organisatie bij de spoorwegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het aantal banen daalt dus fors. Bij u 3000 vacatures. Waar komt dat door? Ja, NS is natuurlijk een van de grootste werkgevers in Nederland, met zo'n zo 32.000 medewerkers wereldwijd. En uh, wij hebben uh, nogal te maken met een grote uitstroom in de komende periode, uh, doordat uh, mensen met uh, met gaan. En uh, daarnaast is het zo dat we een uh, toename zien van het aantal reizigers over de jaren heen. En daarnaast is het ook zo dat wij uh, veel investeren in innovatie op het gebied van techniek, ICT. Dus u moet denken dan aan uh, OV-chipcards, nieuwe betaalsystemen. Uh, maar ook uh, natuurlijk mensen met, uh, met kennis van techniek die uh, verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van onze treinen, bijvoorbeeld. En, en dat u 3000 mensen nodig heeft, dat is, uh, het is te flauw, denk ik, om te zeggen omdat niemand bij de NS wil werken. Nee, dat zou ik, zou ik niet willen zeggen, want NS is natuurlijk een, een heel mooi bedrijf, een heel mooi breed bedrijf dat niet alleen treinen rijdt. Dus we hebben altijd machinisten en conducteurs nodig. Maar we hebben ook een treinonderhoudsbedrijf Netreen, wat, wat heel belangrijk is voor het, voor het leveren van de technische kennis. En we hebben dus heel veel mensen nodig die mbo-opleidingen hebben op het gebied van techniek. En daarnaast is het zo dat wij natuurlijk ook een bedrijf zijn dat winkels heeft op de stations. Dus wij investeren uh, heel veel in bijvoorbeeld uh, nieuwe mensen en nieuwe winkels uh, voor bijvoorbeeld HEMA of AH uh, 2 go nou, Want die komen ook van de NS? Ja, de mensen zijn gewoon bij ons in dienst en uh, werken voor deze labels als Starbucks, AH 2 go uh, HEMA, etc. Als je het hebt over die technische banen, zijn die opleidingen voldoende? Sluit dat een beetje goed aan bij wat NS zoekt? Ja, het is zo dat, dat bijvoorbeeld MBO-opleidingen steeds meer uh, gericht zijn ook op, uh, op het spoor. Wij zijn bezig uh, met het ontwikkelen van een, uh, van een opleiding speciaal voor de spoorbranche. Uh, en uh, het leuke is dat bijvoorbeeld uh, de, uh, uh, de opleiding in Amsterdam vanaf volgend jaar ook uh, machinistenopleidingen gaat doen. En datzelfde geldt overigens voor het... Uh, STC in Rotterdam. En machinist, ik denk altijd dat is een baan, daar, daar droom je van als kind en dan word je het. Klopt dat? Uh, zeker, er zijn heel veel mensen die, uh, die dat als droom hebben. En uh, het is natuurlijk ook een ontzettend leuk, uh, leuke job. Het is ook een job met heel veel verantwoordelijkheid. Dat hebben we ook in de afgelopen periode weer kunnen zien. En uh, ik kan met trots zeggen dat, uh, dat wij uh, gewoon heel veel gemotiveerde mensen aan het werk hebben op de trein. En nu zoekt u dus nog uh, 3000 mensen. Harry van der Kraats, hoofdpersoneel en organisatie, directeur personeel en organisatie bij de NS. Dank. Twaalf voor vijf. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Wat ik merk uh, vanochtend... Uh bij het Wanderdorpark. Schitterend weer, eh, niks aan de hand. Maar die broeierigheid die is aan het verdwijnen, die we eerst deze week wel voelden. er geen regen is gevallen. Hoe komt dat? Nou, Er is gisteravond natuurlijk wel een hoop regen gevallen, overigens ook, ook weer niet overal, maar wel op sommige plaatsen. En dat was een beetje de voorbode van drogere lucht die binnen ging stromen. En dat is in de loop van de afgelopen nacht en ook vandaag eh, steeds verder het land ingekomen. En eh, dan zie je dus dat de temperatuur weliswaar niet eh, daalt, want vandaag was het ook gewoon weer 25, ja. 26 graden. En op Sommige plekken zelfs 29. Maar de luchtvochtigheid is enorm gedaald. Gisteren plaatsen met meer dan 70%. Ook als gewoon de zon scheen. En vandaag was het nog maar 35%. Ja, dat is de, de helft vanaf. En daar hebben jullie een mooi woord voor. Een glazen koufrontje. Ja, klopt inderdaad. Ja. Nou, het Koufront betekent eigenlijk dat er koudere lucht aankomt. Jo. Uh, ja, nou ja, goed. Ik, dacht, ik zal om maar even benoemen. Nee, dat wisten we. <laughs> Alleen dat glazen. En dat glazen, nou ja, dat glazen staat er, slaat er eigenlijk op dat je het nauwelijks ziet. Normaal gesproken heeft een front bewolking en neerslag bij zich. Maar ja, in sommige gevallen niet. En dit is zo'n geval. En dan noemen wij dat een glazen frontje. Het weer verandert wel. Je ziet het eigenlijk niet zo. Gelukkig. In mijn geval tenminste, ik vind het heel prettig. Voel je het wel, want die broeierigheid van gisteren... ben blij dat die zo langzamerhand verdwenen is. Een glas met ijsklontjes zie je wel. Tegen die zon. Blijft het zonnig? Ja. Het blijft prachtig weer. En je ziet dus nu ook dat de lucht weer veel blauwer is dan gisteren op de meeste plaatsen. En dat, uh, dat stralende weer, dat houden we de komende, nou ik denk wel vijf, zes dagen gewoon vast. Okay. Het ziet er echt fantastisch uit met alleen maar zon. En ik kan het eigenlijk samenvatten, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, uh, 23, 24, misschien wel weer 25 graden een keer. Prima temperaturen, niet meer zo beroeierig. En de nachten zijn duidelijk een stuk frisser de Afgelopen nacht op sommige plaatsen 18 graden als minimum temperatuur. Nou, dat is er niet meer bij. Het wordt gewoon 10, 11 graden. Dus het koelt ook weer lekker af. Het is allemaal weer uh, in kannen en kruiken. Ik heb geen vragen meer. Dus ja, zo, ik ja? wel. Gaan, gaan we al richting een record of is het daar te vroeg voor? Nee, het is absoluut geen record. Het is wel vaker in mei een keertje warm. Okay. Okay. Ja, dus Sorry, uh, gewoon. Nee. Laten we daar gewoon. <laughs> het, is een accepteren. Goede vraag. het is een goede vraag. We accepteren zoals het is. Verder niks over vragen. <laughs> hoe minder je vraagt, hoe minder het ook kan tegenvallen. Dankjewel, Marco. We gaan naar de middelbare scholen, want op middelbare scholen zouden minder leerlingen moeten blijven zitten. Dat wil de vakbond CNV Onderwijs. Want zitten blijven kost geld. Zo'n 350 miljoen euro per jaar, dat heeft de vakbond berekend. Nou, daarom is de bond een proef gestart waarbij leerlingen vrijwel altijd overgaan en dan met extra begeleiding. Verslaggever en ook voorheen zitten blijver trouwens, Martijn van der Zanden, ging naar zijn oude school om te kijken hoe dit plan daar valt. Jongens, dat moeten jullie wel even heel goed meedoen. Hè? Ik ben weer even terug op mijn oude middelbare school, het Pearson College in Den Bosch. Wij zouden bekeken hebben, of 2, 3 en 4. Hier ben ik ooit in atteneem 3 blijven zitten. Ja, en als ik zo naar mijn rapport kijk, is dat ook niet gek. Er staan wat vijven, wat vieren en zelfs een drie voor wiskunde. Maar achteraf vind ik het misschien niet eens zo erg dat ik een jaartje over mocht doen. Zijn er nog vragen over paragraaf 2, 3 en 4. Ik ga eens even aan wat ouddocenten van mij vragen wat zij van zitten blijven vinden. Ik denk dat het soms zeker zinvol kan zijn dat een leerling een jaar over doet om rust te krijgen en in zijn eigen ontwikkeling verder te komen. Zegt Henny Berendsen, mijn ouddocent aardrijkskunde. En ik heb dan praktijksituaties ook waarbij ik zie van leerlingen waarvan ik denk van oei. Op dit moment is het het gewoon niet. En die daarna heel goed gaan doen, zijn blijven zitten hebben daarna de draad opgepakt. Wat er gebeurd is, is dat ze waarschijnlijk een, een stukje ontwikkeling hebben meegemaakt... en daarna het licht hebben gezien. Je moet ook kijken naar wat is de reden hè, dat het kind blijft zitten. Dat zegt dan mijn oud-biologie-docent, Twan Taus. Als de thuissituatie in het jaar vervelend is geweest... door bijvoorbeeld een scheiding of door ziekte of wat dan ook... Nou, dan kan het heel goed zijn dat het kind blijft zitten... en daardoor weer op de rails komt en vervolgens gewoon hele mooie punten haalt. En blij is dat hij mag blijven zitten. Het CNV zegt nu inderdaad, hè, die leerling, er mag niemand meer blijven zitten. Iedereen moet over en dat moet gebeuren door middel van bijlessen en sommige schools en dat soort dingen. Maar in zo'n geval leerlingen pushen heeft misschien niet eens zoveel zin. Als dat kind dat zelf wil, maar als er ook een uh, motivatieprobleem zit bij zo'n kind, dat is ook vaak het geval. Hè? Als ze totaal niet gemotiveerd zijn, ja, dan denk ik dat het gewoon averechts werkt, als een kind daar gewoon helemaal geen zin in heeft. Kijk even goed, want het is wel een moeilijker stukje. Het is altijd slikken voor leerlingen. Ouddocent Nederlands voor mij, Klo Martens. Zelf ben ik uh, eigenlijk ook nooit zo enthousiast als leerlingen blijven zitten. Je wil eigenlijk dat ze gewoon doorgaan in hun ontwikkeling. Want daar ben je mee bezig. Dus dit plan van CV zeg je op zich. Nou ja, daar zou, zou wel iets in kunnen zitten. Ik bedoel, het moet natuurlijk nog verder uitgewerkt worden. Maar het zou kunnen werken. Nou, het lijkt me fantastisch als wij allerlei extra ondersteuning krijgen in die school. Om leerlingen met achterstanden op te vangen. Maar het verbaast mij. Want de hele tendens is meer andersom. Dat we steeds minder geld krijgen. Dus, maar welkom, laat ze komen, laat ze ondersteunen. Ik vind het fantastisch. De reacties op de oude school van verslaggever Martijn van de Zanden. Nederland waagt vanavond weer een nieuwe poging... om de finale te bereiken van het Eurovisie Songfestival. In Baku in Azerbeidzjan probeert Joan Franke het met haar liedje You and Me. Joan Franke, goedemiddag. Hallo. Ik wil de druk niet opvoeren voor je hoor. Maar het is al acht jaar niet gelukt, uh, die finale uh, halen. Ja. Ik volg de. Uh... Ja, nee, dat hoor, ik, uh, dat hoor ik elke dag. Dus dat geeft niet. Ik ben eraan gewenst. Oh. Dus, uh, ik weet het. Het is acht jaar geleden. En uh, ja, het, het, het, laten we hopen dat het uh, vandaag uh, misschien toch gebeurt. Ja, voel je die extra druk nu op je schouders? Want ik volg uh, het Songfestival al zo'n veertig jaar hoor. Het is lang geleden al succes. Ja, uh... Nou ja, de mensen die zijn gewoon heel erg lief en de pers ook. En ja, ik weet niet. We zien wel gewoon wat er uh, wat er gebeurt. Ja. Ik ga me nergens van vasthouden, of uh, ik, ik wil gewoon heel graag mijn liedjes zingen. En uh, ja, dat, dat zien we wel. Ja, uh, wat, uh, wie zijn je belangrijkste concurrenten? Um, ik denk uh, Servië. Dat is een hele goede. En ja, sowieso weet je wel, in deze half finale zitten gewoon heel veel uh, goede liedjes. Kun je, gewoon, op, uh, Kun je daar naar kijken naar je concurrenten? Of moet je gewoon echt je richten op je eigen lied? Ah, uh, nee, ik kan er naar kijken. Ik ben zelfs derde, dus daarna dan, uh, zie ik het hele, hele concert vanuit de Green Room. En dat is uh, in de zaal ook. Is dat prettig? Dus, uh... Is dat prettig om vrij snel aan bod te komen? Ja, ja voor mij wel. Ik vind het wel leuk. Zeg, ja. je, je, je bent nu te beluisteren op radio 1 met nogal wat oudere luisteraars. Voor mensen, ik kan me bijna niet voorstellen die jouw liedje niet kennen. Kun je een stukje voor ons zingen? Ah, uh, oké. Okay. <laughs> you. Heel mooi, ik zit daar wel voor me met die Indiane tooi op je hoofd. Wat me wel altijd opvalt is dat je erbij staat alsof dat ding heel makkelijk kan afvallen. Heb je daar nog wat aan gedaan? St sta ik erbij alsof die makkelijk kan afvallen? Ja, gevoel krijg ik wel een beetje. W wat bedoel je precies? Ja, die tooi bedoel jij. Die, die tooi. Ja, maar dat ik kan af hoe, hoe sta ik erbij dan? Redelijk, redelijk stil, redelijk voorzichtig, terwijl het een heel vrolijk en happy nummer is. Ja, weet je wat het is? Ik, ik ben niet zo van de dansjes of van de ja, ik weet niet. Ik, uh, ik doe gewoon mijn ding en ik zie gewoon mijn liedje op mijn eigen manier. En uh, dit is gewoon hoe ik optreed. En uh, ja, weet je wel, ieder zijn eigen ding. En daar was het maar tv. De tooi valt niet voor mijn hoofd. Nee, daar was het tv-publiek uiteindelijk wel voor te porren, Want die passeerde de vakjury, die eigenlijk iemand anders naar het Zongfestival wilde sturen. Ga je dat vanavond ook proberen om inderdaad de kijkers, de mensen in de zaal te overtuigen van jouw talenten voor die finale? Um, ja, ja dat heen, maar de vakjury heb ik gisteren al, al voor opgetreden. Dus uh, vandaag is het publiek. Ja. Enige verrassing die we vanavond kunnen verwachten? Nee, gewoon, ik, ik heb gewoon gerediteerd en ik weet uh, hoe het, het moet en laat hopen dat het gewoon uh, goed gaat. Hebben we nog de gelegenheid om rond te kijken in Azerbeidzjan, een land waar je toch ook niet elke dag komt? Sorry, nog één keer. Heb je, heb je nog gelegenheid uh, gehad om rond te kijken in Azerbeidzjan zelf, in Baku, uh, in een land waar je toch nee, ook niet elke ja, dag komt? Ja, een heel klein beetje, maar niet heel erg. Ik ben wel in het centrum uh, wat geweest bij de Boulevard en zo. Dat zijn wel echt de mooie gedeeltes uh, van Azerbeidzjan en verder. Uh, Echt de dingen die je hoort op tv en zo, dat is heel lastig om dat hier te zien. Want het, ja, je ziet het eigenlijk nergens. Dus heel, heel gek is dat. Het gaat om You and Me. We wensen je succes, John Franke. Ja, hartstikke bedankt. <middels>